Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Treingedoe rondom Amsterdam deze ochtend. Er rijden geen treinen van en naar de stad. En dat kan nog eventjes duren, zegt de NS. Ook deze ochtend uh, is er nog steeds een uh, storing in de verkeersleidingspost van ProWil die in Amsterdam zit. Um, die zorgt ervoor dat alle treinen op de juiste manier, op een veilige manier uh, kunnen rijden. En omdat natuurlijk Amsterdam ook wel verbonden zit aan een groot deel van de rest van het land van de die we rijden... Het kan er ook in de rest van het land uh, hinder zijn voor reizigers van treinen die uitvallen. Door die storing hadden sommige Harry Styles-fans een langer uitstapje dan verwacht. Duizend mensen konden na het concert in de Johan Cruijff Arena niet naar huis. De concertgangers werden opgevangen in de Ziggo Dome. En in Emmen in Drenthe is gistermiddag een pizza bezorger van 17 om het leven gekomen. Hij botste met zijn scooter bij een spoorwegovergang op een trein. De jongen overleed ter plekke. Een flinke explosie bij een koffieshop in Den Haag vannacht. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is de voordeur van het pand verwoest door de knal. De politie onderzoekt de explosie. En Sparta Rotterdam is door naar de finale van de playoffs voor Europees voetbal. De ploeg versloeg gisteravond FC Utrecht na penalties... Het was dus spannend tot het laatste moment. Ook voor Sparta-trainer Maurice Stijn. Ah, dit was een bizarre ontknoping. En, uh, dit, dit is wat je wil. Ik denk dat, uh, dat dit ook het, is wat het publiek wil. Keeper Nick Olij was de grote held aan de kant van Sparta, maar blijft nuchter. Vandaag is een leuke dag voor iedereen die, uh, die Sparta een warm hart uh, toedraagt. Alleen, uh, we gaan ons weer op een rustige manier voorbereiden op de wedstrijd uh, van Twente. En... Uh, ja, nogmaals, vandaag mag je even blij zijn als elftal, maar morgen gaat gelijk weer die knop om. Sparta neemt het donderdag en zondag in de finale van de play-offs op tegen FC Twente. En het weer nog op de meeste plaatsen een zonnig dagje en lekker warm, 20 tot 25 graden. Aan de kust af en toe wat wolken, daar is het ook wat koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er is nog niet veel aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files. Op de A7 hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend 4 kilometer. En op de N247 hoorn richting Amsterdam. Bij Monnikendam 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. En van en naar Amsterdam rijden geen treinen. Dat komt door een storing. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Caliente, sabe que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante. Esa boca linda, muy descarada, forma caliente. Sabe que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante. Esa boca linda, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante. Tu boca linda, sí. I'm <laughs> not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 Ch'y magana vite vite quoi la suite le temps il passe tik tik c'est toi qui me rends sick sick tous les jours everyday sais qui ça je connais là c'est qui cœur est noir comme l'océan j'irai nager même si j'ai pas pied palper j'aurais tant de palper baby ma danse sur coque Elle m'attend sur le côté, bébé, m'attend son côté ah ouais. Plus sur les radars, pardon là j'peux pas voter Tiki tiki tik tiki tik tiki tiki tiki tiki tiki I take it, I take it, I take it, I it, I take it, I take it, I take it, I take it, I take it, I take it. I'm not sure just what to do. This so is the way to say it. It's a normal rush to me. Touch it.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 alles zo so hard bij mij dat je Alles zo so hard bij mij dat je Altijd, altijd Alles zo so hard bij mij dat je Alles zo so hard bij mij Jij was mijn ruiter, jij was mijn gasoline We vechten te lang en dat willen we niet inzien Jij me never verteld that I am the one you need er is altijd wat en altijd strijd Sorry maar als we zo bezig blijven Dan ben ik liever alleen al bij je Nu wil je praten emoties die lijden lang gesprek die woorden Nu zie je wat je achterliep, Maar waarom altijd achteraf Grappig want ik ben nog steeds wie Altijd was hè? Jij bleef maar zoeken steeds op zoek naar groene gras, Maar waarom?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 Gelogen Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De treinstoring rond Amsterdam Centraal is nog steeds niet voorbij. Dus ook vanochtend moeten mensen in de regio een alternatief zoeken. Door een technisch probleem zijn alle beeldschermen bij de verkeersleiding uitgevallen. Bijna de helft van de MKB'ers durft de hogere kosten voor inkoop niet door te berekenen aan klanten. Blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral horecaondernemers doen dat niet. Uit angst dat klanten weglopen of minder uitgeven. In Haiti zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door zware regenval. Er worden nog acht mensen vermist. Het weer, veel zon vandaag, bij 20 tot 25 graden, langs de kust en in het noorden wat koeler. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort!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 How can I love you, how can I love you, how can I love you? If you just don't talk to me, babe Flowing through my head There's a question, is she needed? Another side of a man, I can't believe Looking at the last three years like I did I can never see us ending like this Seeing your face no more, my pillow it Never happened to me. But after this episode, I don't see you can never tell the next day life could be. Do you know what it feels like? Love is so. It's killing getting... me Als bruisende badplaats, ook in de zomer, CFM. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono m'italiano. Buongiorno, Italia, gli spaghetti al dente. E' un partigiano come presidente.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 Giochi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in la. My... Italia, vero. Un Italia, che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito cestato sul blu e la moviola la domenica in chiuso. Un Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto.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 Lasciatemi cantare una canzone piano piano Lasciatemi cantare perché ne sono fiero Sono un italiano, un italiano vero Nee, nee, zo niet.